Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Terrorismebestrijding en veiligheid overlegd met de AIVD, luchtvaartmaatschappijen en het ministerie van Buitenlandse Zaken over de vliegtuigcrash zaterdag in de Sinaï. De autoriteiten hebben ook overleg met de Britse overheid. De Britten houden vanavond een vliegtuig in de Egyptische badplaats Sharm el-Sheikh aan de grond. Ze willen eerst een veiligheidscheck uitvoeren op het vliegveld. Het is volgens premier Cameron een voorzorgsmaatregel, omdat er rekening mee wordt gehouden dat er een bomaanslag is gepleegd op de Russische Airbus.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 De inspectie is een onderzoek begonnen. In 2013 en begin dit jaar ging het mis tijdens een operatie door een KNO-arts. Beide keren werd per ongeluk een slagader geraakt. De KNO-vereniging zegt dat er geen enkel argument te bedenken is waarom de incidenten niet zijn gemeld. De vereniging stelt een eigen onderzoek in. Zembla meldt verder dat er een angstcultuur heerst op de KNO-afdeling van het UMC. Tweede Kamerleden de opheldering over uitspraken van een lid van een Syrische activistengroep. De man zei vandaag voor een Kamercommissie dat een hooggeplaatst lid van islamitische staat vanuit de Syrische stad Raqqa onderweg is naar Nederland of Duitsland. Een van de partijen die duidelijkheid wil is de ChristenUnie. Die wil van het kabinet weten of deze man bekend is en wat het openbaar ministerie doet.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 vanavond tot 12 uur maar nu eerst the weekend can feel my flesh and always <middels> get the best of me the worst is yet to come but at least we'll both beautiful and stay forever young this i know she told me don't worry about it she told me don't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 I know. Kent, Kent mijn Face op deze mooie donkere woensdagavond. Het is 20 november, dat betekent raadsvergaderingen. En een raadsvergadering betekent. tot 12 uur niks doen. Toch? Mijn vriendelijke collega Quinton? Uh, ja, het is altijd zo eigenlijk. Dat ja, uh, wanneer is het niet zo eigenlijk? Nou, wat even problemen. De livestream was niet opstarten, maar dat is opgelost, dat is opgelost. Uh, Stefan, die rijdt nu in zijn bakje 120 naar huis door de slaan. Die wordt dus aangehouden: flissers, uh, controle, <laughs> rijbaars in beslag genomen. Volgende week geen uitzending. Wat een kut leven, heeft die geweest. Nou, maar wij gaan uh, live naar de raadsvergadering vandaag. En dat uh, is een begrotingsvergadering. Ik zend maar tot 12 uur uit. Dat vind ik een hele mooie tijd, of niet? Ben je niet meer mee meens? Nou, ik geef je het gelijk. Maar als je het leuk vindt, dan mag je het altijd komen bijwonen in de gemeente. Uh, in het gemeentehuis. Ja, ga lekker in de gemeente. Ga daar lekker zitten. Dan hoef ik het niet uit te zenden voor je. Zo, nou. Heeft iedereen wat, toch? Of niet? Ja, precies. In de pauze hoor je natuurlijk mijn Jonas en mijn sidekick Quinten over alles en nog wat te vertellen. De nieuwtjes van de week, de nieuwtjes van de maand, de nieuwtjes van het jaar en onder andere het mooiste muziek. Ja, precies. Van ZFM Zandvoort. Ik zeg veel plezier met de raadsvergadering. We zijn zeven minuten later dan gepland, maar daar maakt niks uit. Laten we beginnen. We knallen er gewoon even bij jullie in. Uh, nou, in de pauze zijn wij er weer en uh, tot die tijd veel plezier en don't wel in slaap of eventueel vooral niet in slaap, ouwe Zakies. Dat, dat is bij het maken van algemene beschouwingen. Maar ja. als u constateert dat bij de vraagstelling die je doet, je gewoon een heel regiment aan vragen eh, niet beantwoord hebt dan kan het niet Meneer zo Tone. zijn dat ik je niet meer zou mogen stellen. Tone, en het Meneer zou ook niet antwoord. zo mogen zijn dat ik dan daarmee... mijn algemene beschouwingen zou moeten inkorten... om Meneer het Tone. te beperken in verband met het niet kunnen stellen van vragen. U heeft nu voor de tweede keer hetzelfde gezegd. Ik geef alleen terug aan de Raad wat zij vinden. Want het is niet aan mij om daarvan af te wijken. Mevrouw van der Veld. Ja, ik wil daar best wel wat over zeggen. Ik, ik begrijp wel dat de heer Toner zijn vragen nog gesteld wil hebben... Maar uh, volgens mij hebben we ook een eerste en een tweede termijn. Dus ik stel voor dat u die vragen dan stelt. Ja, ik, ik krijg nog een andere suggestie ingefluisterd. Meneer Tonen, u kunt ook overwegen om de vragen bij de programma's te stellen. Dat geeft misschien iets meer uh, ruimte. En dan krijg je waarschijnlijk komt net een ander antwoord. Is dat... Uh... Meneer Tonen, is dat iets? Ja? Goed. Meneer Zandbergen... Ja, voorzitter, u, uh, u geeft het college een beperking in tijd als het gaat om, de, om het reageren op de algemene beschouwingen. Um, ik moet u zeggen dat um, ik daar wat terughoudend in ben, omdat uh, wij zitten hier met zeven partijen aan tafel. Uh, ieder zal uh, zijn lied zingen. En ik vind dat het college dan ook aan al die partijen die de moeite hebben genomen een verhaal te vertellen daarop in moet gaan. Dus ik zou wat ruimhartig met de tijd van het college omspringen. Dank u wel. Dank u wel meneer Sandbergen. Zijn er nog anderen die indachtig wat ik net heb gezegd iets willen zeggen? Zie ik een nieuwe vervangend plaats voorzitter voor de raad opstaan. Mevrouw voorzitter. Goed. Dames en heren, dat is helder. Wij beginnen daarmee met de eerste fractievoorzitter, de eerste partij. en Dat is de oudere partij Zandvoort. Meneer Posten, mag ik aan u vragen om het spits af te bijten? Ja, ik uh, ga ondanks uur. Dat is geen enkel probleem en zal hem volstrekt genoegen zijn. Wij wachten geduldig af en de tijd gaat pas in nadat u de microfoon open heeft gezet, meneer Poster. Mevrouw van der Veld, u wilt een interruptie doen? Goed. U heeft het woord, meneer Poster. Ja. Meneer ja, Vries, we zouden niet goed. interruperen. Okay. Dames en heren, dat is ook opdracht van mijn echtgenoten. Je traag je wel als een man, je gaat gewoon staan. En als je neervalt, dan word je door Belinda en door Ralda opgepikt. Laura en Belinda. En zeker niet op Willem Paap, want die heeft weinig kracht in zijn lichaam. Dames en heren, de Algemene Beschouwing ouderpartij Zandvoort... Voorafgaand aan de algemene beschouwing zou ik graag nog wat willen zeggen over wat onze partij in 2015 is overkomen. Het begon al in januari toen fractievoorzitter Carl Simmons vrij overleed. Dit hebben wij allemaal als een grote schok ervaren. Te meer dat Carl de motor was van OPNZ. In het voorjaar stopte Lucia de Jong met onmiddellijke ingang met haar als voorzitter van onze partij. Inmiddels is Rijus tegen tot de raad toegetreden dus we zijn weer op volle sterkte. Voorzitter, college en raad, dank voor die tijd... en dan ga ik nu over tot de algemene beschouwing. Geachte voorzitter, dames en heren... luisteraars thuis, waar ook de wereld... ik ben blij dat u mij naam een keer kunt horen... Wat voor een hele mooie reden. Laat ik vanavond eerst beginnen met een groot compliment te maken aan ons college. Onze fractie was en is aangenaam verrast... door de begroting voor het jaar 2016 te hebben mogen ontvangen... Waaruit blijkt dat de financiële, financiële situatie van de gemeente Zandvoort er prima uitziet. Na jarenlange zorgen over deze situatie, kan nu worden geconstateerd dat de begroting sluit en dat er zelfs een positief saldo is. Niet onbelangrijk is ook de constatering dat het meerjarenperspectief er hoopvol en goed uitziet. Wat ons ook deugd doet, is het feit dat in beginsel niet behoefte wordt bezuinigd en dat de indexering van bepaalde inkomstenposten niet nodig blijkt te zijn. Deze beslissing is blijkbaar stuk niet in de blind genomen, maar is hierbij indringend gekeken naar onze meerjarige vermogenssituatie. Nogmaals complimenten. Kijkend naar de gedane beleidsvoorstellen voor volgend jaar zijn we eveneens tevreden. In onze raad zullen wij afwegingen en vervolgens keuzes moeten maken. Wij moeten en kunnen maken. Deze keuzes kunnen in beginsel echter wel worden gefinancierd. In het kader van de te maken keuzes vertrouw ik op dat, dat we deze maken in het belang van Zandvoort. Politieke overwegingen mogen daarbij een rol spelen. Maar we horen daar niet leidend te zijn. Onze fractie is echt bereid samen ook met de oppositiepartijen zaken te doen. Onze raad heeft nog ruim twee jaar te gaan. Het is de zaak dat we deze tijd goed besteden. Beleidskeuzes beleidskeuze moeten worden gemaakt met betrekking tot zaken als: de beslissing over de toekomst van ons ambtelijk apparaat, het aantrekkelijker maken van onze boulevards, de versnelling van de standkoping van bestemmingsplannen de verbeterde relatie tussen gemeentebestuur en haar omgeving... tussen haar burgers en ondernemers... beter facilitering van het verenigingsleven... zover het gaat om gemeentelijke accommodaties. Kortom, slechts een greep, maar er staat ook nog veel te doen. Meneer de voorzitter, naast de complimenten... hebben we uiteraard ook kritische vragen voor het lezen. Graag een reactie daarop. De in Het verbaast onze fractie in hoge mate... dat er nog steeds geen procedure voorstelt voor de stand, tot, tot stand komen van een bestemmingsplan... voor de bedrijventerreinen in Salvo Noord hebben ontvangen. We weten dat desbetreffende vereniging van ondernemers... al ruim anderhalf jaar met uw collega's... in gesprek is dat ter zaken door de ondernemers... inventieve en creatieve voorstellen zijn gedaan. Het mogen toch bekend zijn dat het voor des, des, des het gebied... zes vigerende bestemmingsplannen al ouder zijn dan tien jaar. Naar onze mening is dat niet acceptabel. Graag vernemen wij van u... wanneer we een procedurevoorstel... van het benodigde bestemmingsplan tegemoet kunnen zien. En of het plan door de eigen organisatie kan worden voorbereid. De problematiek betreffend het bedrijfsbeleid... is bij alle raadsleden al jaren bekend. En zou het zou toch mogelijk moeten zijn... een verstelde bestemmingsprocedure. Planprocedure aan de raad voor te leggen. Andere plannen en ambtelijke inzet. Sprekend over de bestemmingsplannen en andere beleidsonderwerpen binnen deze gemeente, moet onze fractie toch wel worden vertrouwd. We hebben op dit moment nog veel ambtenaren in dienst, waarbij wij vanuitgaan dat daarom, daaronder ook geval, gekwalificeerde krachten zitten. Het is dus naar mijn mening zaak dat zolang deze medewerkers en medewerkers beschikbaar zijn, daar maximaal gebruik van die te worden gemaakt. En het terughoudend beleid bij het inhuur van externe deskundigheid zou moeten plaatsvinden. Verfraaiing en levendigheid van de boulevards. Voorzitter, terecht wil het college met veel aandacht schenken aan de levendigheid van de boulevards. In dat kader ondersteunen we dan ook graag de plaatsing van enkele stands gedurende een af te maken periode op de middelbare. Ter afsluiting, 2016 wordt een belangrijk jaar voor het dorp, waarbij ik met name denk aan twee onderwerpen. 2016 is het jaar waar de regering gaat besluiten of en zo, ja, hoeveel windmolens en na dit, na dit jaar dus, uh, verschenen. 42 uh, van lucht en voor ons geplaatst gaan worden op, en op welke afstand. Met andere woorden, hoe zichtbaar gaan ze worden, zowel van het strand als van de hogere gelegen boulevards. En afhankelijk daarvan, hoeveel gevolgen dit in de toekomst gaat hebben. voor onze toeristeconomie en dus voor onze. Pardon? voor onze toekomstige begrotingen. 2016 is ook het jaar... in co-productie met het college... de toekomst van ons raad bepaald zal worden. Wat betreft het eerste onderwerp... de plaats van windmolens... ligt de besluitvorming bij het Rijk. Worden wij hooguit... als treden op de participatie... Participa later geïnformeerd. Wat betreft het tweede onderwerp... de toekomst van ons zandvoortse ambtenaren... en daarmee de toekomst van ons bestuurskracht... als raad zijn we door de opstelling... van dit college meebeslissend... En daar zijn wij, open zit, ons Onze deken van bewust. En ze zullen daarna acteren. Dank voor uw aandacht zoveel 3 november 2015. Nu 4 5 november, sorry. Dank u voorzitter. Dank u wel meneer Posten. U mag ook als eerste, want u bent inderdaad ruim binnen de tijd. En u mag als eerste ook gaan genieten van de vragen die mogelijk gesteld gaan worden. Raad, is er behoefte aan vragen? Meneer Cohen. De helft niet Ja, maar dan moet je toch wat aan je Nederlands doen. Ik heb wel, ik hey, heb wel een vraag voor u. Meneer Cohen, heeft u het stuk ook van tevoren gekregen of niet? Ja, dat heb ik niet, niet gehad, nee. Oké. Okay. Ja, dan, uh, ik... dan zou ik het op prijs stellen als, als dat bij een volgende spreker weer gebeurt. Want dat kan namelijk dat het niet goed verstaanbaar is. Vanuit deze plek was het wel goed verstaanbaar. Geeft u dan een seintje. En dan kun, ja. kunnen we dat bespreekbaar maken. Want nu is dat ingewikkeld. Oh. Well. Uh, ik geef u de gelegenheid. Als we na de, uh, de schorsing van de tweede keer. Dan heeft u de gelegenheid waarschijnlijk om dit stuk te lezen. Krijgt u nog de gelegenheid om aanvullende vragen te stellen. Wie had nog meer zijn hand omhoog? Meneer Dennis. Ja, dank u wel voorzitter. Uh, er zijn natuurlijk uh, wat achterstanden met bestemmingsplannen maken. En u uh, hamert daar toch een beetje op. Uh, aan de andere kant, uh, de, doet de gemeente niet al te veel schade. Het uh, doet veel meer schade als je heel veel bestemmingsplannen tegelijk wil doen... en fouten gaat maken, zoals we geleerd hebben met het bestemmingsplancentrum. Is het misschien niet handiger om uh, ons te concentreren... op het bedrijventerrein en de middenboulevard? Ja, die middenboulevard, daar ligt u al vaak wakker van, denk ik. Maar, <lacht> en, maar ja, dat is... In het kader van de leefbaarheid dan, hè? Ja, ja. Ja, ik woon er zelf. Het is daar erg leefbaar. Dank u. Mevrouw u ook een vinger omhoog. Dank u, voorzitter. Even doorgaand op de bestemmingsplannen. U haalt het al even aan de tien jaar termijn... dat u vindt dat er een plan van aanpak moet komen. Nu is daar in het verlengde van ook het voorstel van het college... om uh, toch levens te gaan heffen... Uh, op het moment dat bestemmingsplannen ouder zijn dan tien jaar. Uh, hoe staat u daarin? Meneer Posse. Ja, mevrouw Keurans, dat is een goede vraag... Ik sta er positief in dat er allerlei dingen gaan gebeuren. En vooral wat het bestemming van Eens Noord is. Dat er eindelijk wat, wat gaat gebeuren. En over andere bestemmingsplannen zullen we het wel naderhand nog uh, vele malen hebben, denk ik. Maar betekent dat dat u het eens bent om daar toch leesjes te gaan innen? Ja, daar moet u mij niet vragen. Ik ben, ik ben voor de leesjes, maar niet de grote, grote bedragen om daarvoor uit te keren ervoor hoort daar te vragen. Dus uh, ik weet niet... wat ik daarmee doe moet. Voorzitter. Meneer Remmers. Ja, uh, meneer Poster. U, u heeft het over dat het bestuur... Uh, de relaties... Uh, rondom uh, het bestuur... in uh, deze gemeenschap... dat die verbeterd moeten worden. En uh, wat doet u nou precies op? Ik de, de, de omgeving... ik bedoel halen met Bloemeraan heen dus niet met de bevolking? Nou ja... Maar, bij de bevolking ook uiteraard. Ik bedoel. Oh. Dat lijkt me duidelijk. Nou, ik begrijp dat de omgeving van het bestuur... die relaties moeten verbeterd worden. Ik dacht dat u dan de bevolking bedoelde. Of... Nee, nee, sorry. Omliggende gemeente. Oké, dank u. Mevrouw zo'n laatste vraag... wat mij betreft. We zitten op de vijf minuten. Daar ja, dan mag ik. Dan heeft u liever dat meneer Kramer de vraag stelt. Meneer Kramer, wilt u dat nog als laatste... Oh, oké. Okay. <laughs> nou, eerlijk zullen we alles delen, zullen we dan maar zo zeggen. Uh, ja, meneer Post, u had het over meebeslissen over de ambtelijke samenwerking met Haarlem. Kunt u dat eens uh, nader verklaren? Nou ja, ik dacht dat het wat duidelijk was. Ik bedoel, we, we, hopen, we wachten de uitslagen van het sociale domein af, hoe het daar gaat. En daarna moeten we natuurlijk gaan bekijken hoe het de rest gaat ontwikkelen. Dat lijkt me een, een duidelijk antwoord, of niet? Oké, okay, nee, omdat het, uh, het voorstel zo ligt dat het nu koopreductie is... maar uiteindelijk de bevoegdheid nog steeds ligt bij het college. Maar ik proef duidelijk uit uw woorden... dat u graag ook nog gewoon daar als gemeenteraad een stemming wil hebben. Ja. Nou, duidelijk. Dat is hem, meneer Postel. U mag naar uw plaats terug. Dank u wel. En dan mag mevrouw Geurlinson namens de VVD... Mevrouw Keuransom, u heeft het woord. Dank u voorzitter. Voorzitter, leden van de raad en college, aanwezigen en luisteraars thuis. De VVD heeft al jaren drie belangrijke pijlers. Economie, financiën en veiligheid. En als we ons bij deze begroting richten op die drie pijlers en we leggen die naast de liberale meetlat, dan scoort de college niet op alle fronten voldoende. De economie in Zandvoort staat onder druk. Hoewel er landelijk een trendbreuk te zien is waarbij de economie op alle fronten weer aantrekt, moet de VVD constateren dat de trendbreuk in Zandvoort nog niet is ingezet. Sterker nog, er zijn nog geen tekenen dat er wordt aangestuurd om daadwerkelijk een trendbreuk te forceren. Waarin de, in tekenen, waarin de begroting wordt gesproken over een integrale en klantgerichte gemeentelijke dienstverlening, laat de praktijk het tegendeel zien. Hierbij roep ik alleen al in herinnering de commotie die is ontstaan door de aanscherping van de regels voor het horecaancentrum. Nadat er door veel partijen, zeker ook door de VVD, wordt opgemerkt dat het college doorsloeg in haar betutteling is het project tijdelijk stopgezet. Wel zegt het college in deze begroting dat het project in 2016 weer doorloopt. De start van dit project is ronduit dramatisch geweest... en heeft feilers blootgelegd waar het bij dit college vooral vooralsnog eens kort: Communicatie. De communicatie met betrokkenen was ondermaat en niet voor de eerste keer. Zo is er slecht gecommuniceerd over de mogelijke afschot van herten in het dorp... en is er gebrekkige communicatie over ambtelijke samenwerking en de vluchtelingenproblematiek. Maar ook initiatieven van ondernemers worden hard afgestraft. Het opvleuren van de boulevard met plantenbakken en picknittafels, een initiatief van ondernemers, was geen lang leven beschoren. Helaas, in plaats van de dialoog te zoeken met de ondernemers en te kijken of zaken wel geregeld kunnen worden, wordt strak ingezet op handhaving. Anders dan het college zegt waar ze voor staat, ruimte geven aan initiatieven die zo wordt voor vooruit helpen, handelt zij door het afstraffen van initiatieven. De VVD verwacht dat het college gaat handelen conform de bestuurstijl zoals hij die immers zelf heeft gekozen. Voorzitter, het college heeft zich ten doel gesteld de financiën van de gemeente Zalfort verder gezond te maken. In dat perspectief is een sluitende programbegroting... en meerjarenraming gepresenteerd. De VVD staat blij mee en is met het college eens dat het noodzakelijk blijft om behoedzaam afwegingen te maken in het licht van de beperkte financiële mogelijkheden. Alleen staat dit, wat de VVD betreft, haaks op de uh, ambities die het college zegt te hebben. De complete begroting staat in spek met ambities uit het coalitieakkoord... maar bijna nergens wordt er invulling aan gegeven. Daar wordt door het college stelselmatig tegenovergesteld... dat het ambitieniveau afgestemd moet worden op de financiële mogelijkheden. Anderzijds is de invulling voor de komende jaren afhankelijk... van de uitkomsten van de kerntakendiscussie. Dat doet de vraag reizen welke waarde moet worden gehecht aan de niet-financiële ambities die in deze begroting staat opgesteld. Volgens de VVD is die waarde laag, te meer veel van de ambities ook niet zijn opgenomen in de bestuursagenda voor de komende jaren. Voor wat betreft het financiële beleid vindt de VVD het positief dat aankomend jaar geen toeristverhogingen zijn doorgevoerd en dat de algemene reserve stijgend is. Wel moet de VVD van het hart dat de keuze om de egalisatiereserve per op te heffen en daarvoor de algemene reserve te gebruiken nog steeds onbegrijpelijk is. De redenen waarom deze indertijd zijn ingesteld doen namelijk nog steeds op geld. Daarnaast valt op dat de risico's rond de invo invoering van de decentralisatie in het sociale domein in de praktijk heel erg mee blijken te vallen. Werd het tot op heden door velen in deze gemeenteraad steeds gesteld dat het Rijk taken over de schutting gooide met een aanzienlijke korting... waardoor de gemeente onder grote financiële druk werd gezet... en daarhalve aanzienlijk moest bezuinigen, tonen de cijfers een ander beeld. De baten en lasten liggen, met een kleine verschuiving... nog steeds op het niveau van 2014, het jaar voor de overgang. De risico's zijn zelf afgenomen. Wel is de VVD van mening dat door het samenvoegen... en de uiteindelijke vermindering van het aantal programma's... het vergelijk met voorgaande jaren lastiger is geworden en de controlerende functie van de gemeenteraad is ingeperkt. Voorzitter veiligheid. Een woord dat het afgelopen jaar veelvuldig is gehoord in meerdere contexten. De veiligheid op strand en zee die wordt geborgd door vrijwilligers van de reddingsbrigade en de KNRM, maar natuurlijk ook door de professionele hulpdiensten. Waarbij helaas al te zeer duidelijk is geworden dat de zee in al haar pracht ook zeer verraderlijk en uiteindelijk ze zelfs dodelijk kan zijn. En hoe ironisch is het om te moeten constateren dat diezelfde reddingsbrigade, symbool voor veiligheid, opereert binnen een omgeving die, simpel gezegd, onveilig kan worden genoemd. Een pand dat niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd en zelfs gevaarlijk kan worden genoemd. Waar brandstoffen die nodig zijn om de boten bij te vullen, niet in goedgekeurde kasten staan. En voor de sectes hier onder u, ja, de benzine kan natuurlijk worden opgeslagen in de kazerne en worden gehaald op het moment dat die nodig is. Maar denkt u dan even terug aan de beelden van de zoekactie waar alle boten op zee te vinden waren... en alle vrijwilligers of op zee of op de post een taak hadden. Moet er dan een taak bijkomen om op en neer te rijden om benzine te halen? Een wereldvreemde gedachte volgens de VVD. En ons antwoord is kort en krachtig, nee. Het wordt tijd om op korte termijn de Rensbrigade het veilige onderkomen te geven... waar ze volgens de VVD recht op heeft. Veiligheid in Zandvoort laat verder te wensen over... Tenminste, als we de berichten uit de pers mogen geloven. Zandvoort staat in Noord-Holland op nummer drie in de, in de landelijke misdaadmeter... die wordt gepubliceerd door het Algemeen Dagblad. Landelijk gezien staan we op een trieste 21ste plek. Dat het niet alleen te maken kan hebben met het feit dat Zandvoort als kleindorp een badplaats is... waar in de zomer vele miljoenen mensen verblijven... tonen de cijfers van bijvoorbeeld Noordwijk, Katwijk, Kastrikum en Bergen. Zij komen niet voor in de top 100... Wat de VVD betreft ligt hier een schone taak voor het college. Want dergelijke berichten in de krant... maar ook recente berichten over inbraken in woningen... die ons bereiken via media en ook via Burgernet... doen wat met de objectieve... maar zeker ook met de subjectieve veiligheidsbeleving van mensen. En dat komt uiteindelijk de leefbaarheid van Zandvoort niet ten goede. Voorzitter, tot slot de veiligheid in andere landen. Mensen die hun land moeten opvluchten omdat het niet veilig is maar ook mensen die hun land ontvluchten op zoek naar betere levensomstandigheden. De kranten staan er dagelijks vol mee. Vluchtelingen die vanuit Syrië, maar ook vanuit landen als Irak en Eritrea... via Turkije de oversteekwagen naar Europa. Maar ook de berichten op radio en tv over een grote stroom die Nederland binnenkomt... en waar we in ons land geen, of beter gezegd, onvoldoende mogelijk hebben om ze op te vangen. Asielzoekerscentra zijn vol en tijdelijke locaties worden in de ene gemeente wel en in de andere gemeente niet geopend. Sinds gisteren biedt ook Zandvoort gedurende twee keer 72 uur... crisisnotenvang voor 150 vluchtelingen in de Corfens Sporthal. Na een gebrekkige start waarin de communicatie laat op gang kwam... is het goed te zien hoe het college daarna voortvarend te werk is gegaan... de regie heeft genomen en proactief is gaan communiceren. Maar niet alleen het college, ook de ambtelijke organisatie en niet in de laatste plaats de vele vrijwilligers... tonen dat Zandvoort, als op aankomt... zich van zijn beste gastvrije kant laat zien. Een compliment namens de VVD... aan allen die zich ervoor hebben ingezet en nog steeds inzetten. En dit stel ik voor een andere vraag. Wat gaat Zandvoort doen met de vergunninghouders? De voormalig statushouders die recht hebben op een woning. Zoals bekend voldoet Zandvoort al jaren aan de plicht... om vergunninghouders op te vangen... Maar gaat Zandvoort ook extra vergunninghouders opvangen... zodra er ruimte vrijkomt in de asielzoekerscentra? Als we de begroting op dit punt bekijken... gaat de VVD ervan uit dat Zandvoort op dit punt... geen extra inspanningen gaat leveren. In de begroting is namelijk geen extra geld opgenomen... voor de kosten die de opvang met zich mee gaat brengen. Kosten voor huisvesting, kosten voor bijstand... kosten voor gezondheidszorg, kosten voor scholing... kosten voor die, die voor de rekening van de gemeente zouden komen... als Zandvoort meer vergunninghouders gaat huisvesten. Ook in de risicoparagraaf is er niets over terug te vinden. Maar niet alleen in financiële zin die de duidelijkheid te komen... ook in materi materiële zin. Want als Zandvoort wel meer vergunninghouders gaat huisvesten... wat betekent dat voor de woningvoorraad? Wat betekent dat voor de mensen die nu al jaren op een wachtlijst staan? Kortom, onduidelijkheid. Het wordt dus tijd dat het college op dit punt duidelijk gaat communiceren... En aangeeft welke koers hij vaart. Voorzitter, ter afronding. De VVD heeft, zoals gezegd, al jaren drie belangrijke pijlers. Economie, financiën en veiligheid. Het college zet tot tevredenheid van de VVD goed in op de pijler financiën. De VVD ziet graag dat het college diezelfde inspanning ook gaat leveren op het gebied van de economie en de veiligheid. De VVD wenst u in deze behouden vaart en zal erop toezien dat u koers houdt. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Keuronson. Wie wenst een vraag te stellen? Meneer De Vries. Uh, u begon uw betoog of uw reden... met dat er een trendbeuk niet zichtbaar is in Zandvoort... maar wel in Nederland. Maar dat die trendbeuk niet zichtbaar is in Zandvoort... waar leidt u dat aan af? Waar is dat op gebaseerd? Het feit dat er nog steeds uh, leegstand is... en dat er niet voldoende maatregelen wordt getroffen om dat uh, tegen te gaan. De leegstand waarin? Bij de winkels. Ja, maar dat, Omdat de leegstand is bij de winkels wil toch niet zeggen dat er dan een trendbreuk niet zichtbaar zou zijn in Zandvoort. De trendbreuk winkels is, waren er volgens mij uh, al jaren. De trendbreuk is daarentegen ook niet zichtbaar op het moment dat je uh, niet ziet dat uh, inspanningen uh, voldoende van de grond af kunnen komen om de economie te verbeteren. Voorzitter, er zijn landelijk duizenden, zo niet tienduizenden winkels leeg. En u zegt dat er dan wel een trendbreuk zichtbaar is landelijk gezien, maar niet in Zandvoort. Mevrouw Keurelson, kort graag nog, dan gaan we naar de volgende. Ik heb het punt gemaakt, voorzitter, en ik denk dat de VVD hier een ander standpunt heeft. Als je gaat kijken hoe de economie zich in andere plaatsen wel ontwikkelt, hoe je ziet dat de cijfers in, uh, uh, nationaal duidelijk laten zien dat er een andere trend gaande is, is het niet zichtbaar dat die trend hier in Zandvoort is ingezet. Mevrouw Van der Pas. Dank u wel, meneer de voorzitter. Uh, nog even verder gaan op die trendbreuk. U zegt dat ook uh, dat het ook te maken heeft met de inspanningen, zeg maar, die er wel of niet uh, gepleegd zouden zijn. Vindt u niet dat het, uh, het, het, het traject, het participatietraject, dat doorlopen is met een groot aantal uh, ondernemers in het kader van de retail en horecavisie. Uh, en het uh, geresulteerde convenant in dat verband en de eventueel. Daaruit voort, of nou eventueel, ...de daaruit voortvloeiende uh, ontwikkelingen. V ziet u dat niet als een grote trendbreuk? Ik bedoel, enorm veel ondernemers hebben hier aan meegewerkt... ...zijn heel positief. Dus ik, zie, uh, ik begrijp uw opmerking niet helemaal eigenlijk. Ik begrijp u deze uw opmerking niet... ...want dat betekent niet dat door die inspanningen... ...dat daar een trendbreuk wordt door geforceerd. Dat het zijn inspanningen om te komen tot... Een confinant waarin je vervolgens zaken op orde wil gaan stellen. En dat is dus het doel om juist een trendbreuk te gaan forceren uiteindelijk. Maar hij is er nu nog niet. Meneer De Demmers. Um, dank u wel, voorzitter. Uh, ja, Mijn vraag is eigenlijk... Uh, uh, uit onderzoek is allemaal gebleken... dat uh, qua uh, detailhandel en economische bloei in winkel, winkelcentra... dat het... Uh, Gemeente het voortouw moet nemen, omdat dat uh, achteraf blijkt dat, dat het belangrijk is om dat aan te zwengelen. Uh, maar gehoord hebben we uw betoog, bent u dan van mening A dat dat hier te weinig gebeurd is? Schuimestreep, we hebben niks gedaan om de structuurvisie in te vullen. En B, uh, toen u zelf wethouder-economie was, heb ik voorgesteld om een bedrijf-investeringszone te doen. Gevolg dat het er niet is dat we nu zonder verlichting zitten. En toen heeft u gezegd: vind Ik vind het een goed plan, maar ik laat het aan de ondernemers over om erbij aan te kloppen om zoiets aan, op touw te zetten. Bent u, is u, bent u die mening nog steeds toegedaan? Dank ja. u een soort. Dat klopt dat ik dat toen gezegd heb en ze kunnen nu aankloppen, alleen zit ik niet meer op die positie. Dus ik weet niet of ze daadwerkelijk hebben aangeklopt nu bij het college en nul op het orkest hebben gekregen. Of dat er iets, eh, iets anders is gebeurd met de opmerkingen. Meneer dames. Ja, dank u wel voorzitter. Wat, wat vindt u dan van het, uh, het aanjagen van economische activiteiten door het invullen... En het doel realiseren van uh, de ambities die in de structuurvisie staan. Dat is heel belangrijk. Daar moet je als gemeente en partners aan trekken om economische, de economische activiteiten aan te zwengelen. U. Bent u van mening dat dat te weinig gebeurd is? Voorzitter, het verhaal is zoals het is. Ik heb in de beschouwing aangegeven waarvan wij vinden dat er onvoldoende gebeurd is. Het gaat hier over de begroting 2016... waarin onvoldoende naar voren komt wat eraan gedaan gaat worden. En de structuurvisie is een mooi stuk... maar staat op dit moment niet op de agenda. Meneer Mettes, dat is de laatste vraag. Oh, dank u wel, voorzitter. Dat is mooi meegenomen. Uh, mijn vraag spitst uh, zich toe op het feit dat ik... Uh, wel veel hoor dat met name op economisch gebied uh, zaken niet deugen. Uh, dus dat er niet zo gedacht wordt in mogelijkheden, maar vooral in de, uh, problemen. Dan rijst bij mij natuurlijk de vraag of de VVD op dit punt uh, met moties of amendementen komt die uh, de economische situatie zouden kunnen versterken. Ja. Dank u wel. Dat is het antwoord. Ja, goed, het antwoord is ja. Dan dank ik u. Dank mevrouw Keuransson. Wij gaan over naar de algemene beschouwingen van D66, meneer Sandberg. Gaat u gang, meneer Sandberg? Ja, hij staat niet aan. Ik weet niet wat u ermee gedaan heeft. Althans, misschien heeft u... Hij... Meneer Zandberg, u mag een herstart. Dank u wel. Voorzitter, dames en heren, leden van de Raad. We zijn op de goede weg in Zandvoort. Maar het moet en kan beter. Deze coalitie bestaat nu anderhalf jaar. Het thans gevormde college kenmerkt zich door hard werken en vooral door grote collegialiteit. Zaken zijn bereid en veel is in gang gezet. Voor D66 geldt dat de gemeente steeds blijft zoeken... naar wat Zandvoort betekent voor haar bewoners, ondernemers... en iedereen die ons komt bezoeken. Belangrijk hierin is het maken van een goede balans... tussen deze verschillende groepen. Met dat in het achterhoofd kijken wij naar de afgelopen periode... het heden, maar ook vooral vooruit... Het gezond maken van de gemeentefinanciën van een zelfstandige gemeente Zandvoort is voor ons een speerpunt. Wij maken uit deze begroting op dat de schuld van iedere Zandvoorter thans ongeveer 23.500 euro bedraagt. Dat is nog veel, maar in 2013 heb ik tijdens het uitspreken van onze algemene beschouwing bedrag genoemd van ongeveer half euro. Dat betekent een verlaging van pakweg 1300 euro per zandvoort. Voorzitter, dat is mooi geregeld. Daarbij komt dat de algemene reserve aanzienlijk is verhoogd. En dat, voorzitter, is ook goed geregeld. En tenslotte komt dit college met het voorstel... de tarieven op de belastingen niet te verhogen... En dat, voorzitter, is fijn geregeld. Ik breng u in herinnering dat wij vorig jaar een motie hebben ingediend om te bezien of een aantal gemeentelijke eigendommen kan worden verkocht. Het geld kan dan worden gebruikt voor allerlei investeringen. Die motie is door de Raad aangenomen. Wij hebben geconstateerd dat de totale stille reserve inmiddels ruim 3 miljoen euro bedraagt. Het is ons niet te doen om al het gemeentelijk onroerend goed te gelden te maken. Nee, maar de verkoop van het, een aantal woningen, garages en de voormalige Marierschool levert al gauw een miljoen op. Ik roep u op, voorzitter, tot uitvoering van die motie over te gaan. De kerntakendiscussie. Het is voor D66 van belang dat wij ons als gemeenteraad... eerst expliciet uitspreken over wat wel en wat niet... tot de kerntaken van de gemeente behoort. Op zaken die niet tot de kerntaken behoren, kan worden bezuinigd. Door de deelnemende politieke partijen zijn de kerntaken benoemd. Thans wordt een inventarisatie gemaakt... Er zal na het voeren van debat aan het college worden aangegeven... welke ombuigingen kunnen worden doorgevoerd. De rekenkamer. En als we dan toch over financiën hebben... wij waren destijds tegen de bezuinigingen op het budget van de gemeentelijke rekenkamer. De coalitie is van mening dat dit instituut een zwaardere rol moet spelen... bij de controlerende taak door de raad van het college. Hiertoe zal een amendement worden ingediend. De economie. Ondernemers nemen een belangrijke plaats in de Zandvoortse samenleving in. Zij bieden ons werkgelegenheid en alle zaken die we dagelijks nodig hebben. Niet de gemeente, maar ondernemers houden de economie in gang. De coalitie vindt dat het versterken van het economisch klimaat een speerpunt is... En daarom is mede op aandringen van ondernemers de proef Winterparkeren ingevoerd. De proef met die van kiosko op de boulevard was dusdanig succesvol dat die volgend jaar wordt voortgezet. En verder is in het afgelopen jaar een convenant gesloten tussen bedrijven onderling en de gemeente. De ondertekening van dit convenant is een belangrijke aanzet tot verdere samenwerking. Ruim een jaar zijn er gesprekken gaande tussen ondernemers en de gemeente over het bedrijventerrein. Wij dringen erop aan dat de gesprekken worden afgerond. Uitgangspunt van D66 is... Wat kan er wel en niet? Wat kan er niet? De ambtelijke... Nee, sorry... Wij zijn overigens voorstander van een grotere verscheidenheid van bedrijven... zodat onze economie en dus de werkgelegenheid niet te veel afhankelijk is van het toerisme. Het parkeren. In het coalitieakkoord is vastgelegd dat er een begrijpelijk, betaalbaar, evenwichtig... en faciliterend parkeerbeleid wordt gecreëerd. Momenteel staat het parkeerbeleid niet op de bestuursagenda... D66 is er voorstander van dat dit item snel opnieuw aandacht krijgt. Wij dringen er dan ook aan dit onderwerp op de bestuursagenda te plaatsen. De leefbaarheid. Zandvoort is een dorp waar ongeveer 16.500 mensen wonen. Een behoorlijk gedeelte van de beroepsbevolking verdient zijn brood in de toeristenindustrie... Bewoners in het centrum van het dorp en op de boulevards ondervinden soms overlast van het toerisme. Over het algemeen tonen zij begrip en nemen zij overlast voor lief. Ondernemers moeten echter beseffen... dat hun bedrijven zich in de directe omgeving van woonwijken bevinden... en daardoor overlast kunnen bezorgen. Het is redelijk dat zij daar rekening mee houden... ...en hun bedrijfsvoering daarop aanpassen. Zandvoort is geen slaapdorp en zal dat ook nooit worden. Rekening houden met elkaar is het sleutelwoord. D66 staat achter het idee van het college... ...om een klankbordgroep van ondernemers en centrumbewoners in het leven te roepen. Het doel is de overlast zo veel mogelijk te voorkomen. Medezeggenschap en participatie... D66 heeft zich in Zandvoort diverse malen ingezet... om burgers meer invloed te geven op het gemeentelijk beleid. De coalitie heeft in haar akkoord afgesproken... de Zandvoortse samenleving het gevoel terug te geven... dat de politiek voor en van en voor haar is. Die wens komt tot uitdrukking in de pas aangenomen verordening... op het burgerinitiatief. Maar ook... De overlegssituaties aangaande de herinrichting van de blauwe tram, het bedrijventerrein en de kermis zijn voorbeelden van die intentie. Een ander voorbeeld is de proef de rijrichting van de krocht om te draaien. De ondernemers hebben aangegeven dat dit belangrijk is. Het college luistert en geeft er uitvoering aan. De ambtelijke samenwerking. D66 wil graag dat Zandvoort een zelfstandige gemeente blijft. Het streven naar het voortbestaan van een zelfstandig Zandvoort is vastgelegd in het coalitieakkoord. De samenwerking met Haarlem is voor ons momenteel een zeer serieuze mogelijkheid. De integratie van een deel van onze ambtenarenorganisatie in die van Haarlem heeft inmiddels plaatsgevonden. Wij zijn van mening dat de ingeslagen weg de juiste is om zelfstandig te blijven. Dit college probeert de ambtelijke samenwerking met Haarlem in voortdurende samenspraak met de haat gestalte te geven. Andere opties, zoals het opnieuw inrichten van een eigen organisatie, zijn niet op voorhand uitgesloten. Het doel is de zelfstandigheid van Zandvoort ook in de toekomst te behouden. Dus geen fusie. Vluchtelingen. Voorzitter, wij maken ons zorgen. Door de vele brandhaarden in de wereld is sinds de Tweede Wereldoorlog... het hoogste aantal mensen op de vlucht voor oorlogsgeweld. Natuurlijk verdienen die mensen onze bescherming. Dit vluchtelingenvraagstuk is een van de grootste problemen... waarvoor Europa en Nederland zich gesteld zien zijn samenwerking en draagvlak creëren in de samenleving voorzitter, ik maak me voor zorgen over de tweedeling die het probleem in de, samenwege... de samenleving teweeg brengt ons land staat mondiaal bekend om het poldermodel als het gaat om het samen oplossen van problemen om zijn vrije meningsuiting luisteren en respectvol omgaan met elkaar. Normen en waarden. Daar gaan wij voor. Als ik de discussies zo hier en daar aanhoor, maak ik me zorgen om die normen en waarden. Waar wij zo trots op zijn. Of waren. Hoe zit het in Zandvoort? Ja, hoe zit het eigenlijk in Zandvoort? Sinds gisteren, ik geloof wel goed. Dank u wel. Dank u wel, meneer Sandbergen. Wie wenst vragen te stellen? Ik noteer even. Meneer Kramer, meneer Demmers, meneer Cohen, ik begin bij u. Gaat u gaan. Ja, dank u wel, meneer voorzitter. Het, euh, over het bedrijfterrein wordt dus gezegd ja, de gesprekken die afgerond zijn, wat bedoelt d sessie daarmee? Waarbij ik bovendien aandacht vraag voor het coalitieakkoord, want daar staat het een en ander in en staat D66 daar ook nog achter. Daarbij vind ik dat het, het, het, het, het bestemmingsplan en de aanpak van het bestemmingsplan, dat het ver achterloopt en het schiet maar niet op. Dan dacht ik dat ja, de verscheidenheid van bedrijven, dat je dat niet als gemeente kunt ja, uh, dwingen. Dat, dat is toch eigenlijk min of meer een natuurlijk proces. Dus dat kun je, dat kun je faciliteren, maar uh, ja, de bedrijven, de ondernemers, die moeten dat zelf toch uh, uh, aanhangig maken. En dan tot slot, ik dacht dat het uh, parkeerbeleid eigenlijk wel op de bestuursagenda stond. was van zeker. Dat was het. Voorzitter, de vraag van de heer Cohen met betrekking tot het bedrijf. Nee, meneer Sandberg, hij is dat nu uit. En nu dan? Nee, in ieder geval. Het gaat niet af van uw tijd, meneer Sandberg. U kunt praten. De vraag van meneer Cohen met betrekking tot het bedrijventerrein... begrijp ik niet helemaal. Want u stelt dat het, de discussie, tenminste als ik het goed begrijp, heeft. Uh, stelt u dat de discussie is afgerond. En nee, de discussie is niet afgerond. En nee, dat is u... eigenlijk waar ik op aandring dat die wordt afgerond. Ja, en wat verstaat u dan onder afronden? Dat er een concreet voorstel ligt waar de raad zich over kan buigen. En heeft deze 60 ook een streefdatum afgezien van het coalitieakkoord? Wat mij betreft uh, kan het morgen... Nou, dat schiet op dan. Ja, vind ik ook. Maar ik vrees, ik vrees dat dat niet gerealiseerd zal worden, worden. Maar ik neem aan dat het college daar een antwoord op kan geven. En u had nog meer vragen? Jawel. Nou, een ervan was over die vers, uh, verscheidenheid van bedrijven. Hoe gaat u dat doen? Bijzonder. Je kan op een gegeven moment promoten dat er andere ondernemingen... andere ondernemingen dan bijvoorbeeld aan horeca-gerelateerde zaken... hier naar Zandvoort komen. Ik kan me voorstellen dat je bijvoorbeeld een, een groothandel... in bijvoorbeeld historische automobiel hier naartoe haalt... en dat soort zaken. Meneer Cohen, ik, ik, ik, ik, ik ga even naar de volgende vragen stellen... Want... Ik dacht dat u één vraag zou stellen. Nou, nee, het was een combinatie van drie tot vier vragen. Precies, minstens vier. En onder andere het parkeerbeleid, dat was ook ja. wel een... Ja, maar ik, uh, we zitten al bijna drie minuten en ik wil de andere ook een kans. Mocht er voldoende ruimte zijn, kom ik bij u terug. Dan maak ik ja. geen kwart over tien, maar ik maak ik half elf. <laughs> ja, en Kramer. En Bladzijde 172. Ja, voorzitter, dank u wel. Ook meneer Sandberg, bedankt voor uw uh, verhaal. Um, ik denk, ik denk dat u heel uh, helder was. Uh, u had het onder andere over het verkoop van, uh, van Oren goed en de stille reserves. Nou, ik denk dat het een, een mooi puntje ook is met een uh, ander dilemma wat er is. Uh, waar ook de VVD en ik begrijp ook dat de coalitiepartijen met een motie gaan komen over de Rennesbrigade. Uh, daar zal geld voor nodig uh, zijn. Uh, zou het een idee zijn om die stille reserve die u ziet uh, voor dat doel uh, in te zetten? En ik heb nog één vraag. En dat heeft betrekking op het uh, parkeerbeleid. En wellicht heb ik het verkeer begrepen hoor. Maar we hadden het over een integraal uh, parkeerbeleid en visie daarop. En dat wat u betreft dat zo snel mogelijk moet worden uh, behandeld... of door het college moet worden opgepakt. Uh, allereerst heb ik dat juist. En als ik dat juist heb... gaat u daar dan ook met een motie of een amendement voor komen. Het lijkt me wel handig om dat ook vast te leggen. namens nou, de gemeenteraad. Dank u wel meneer Kramer. Meneer Bergen. Voorzitter... Um... Met betrekking tot uh, verkoop van onroerend goed. Uh, vorig jaar kan ik me herinneren dat ik een aantal zaken, althans dat wij een aantal zaken hebben aangebracht, uh, die uh, uit, de, uit de opbrengst van die verkoop uh, uh, zouden kunnen komen. Ik, ik heb het gehad over de Gertenbach. Ik heb het gehad over de renovatie van eh, gebouw De Krocht. Ik heb het gehad over eh, de investeringen eh, van eh, hoe heet het, de blauwe tram. En eh, dat is maar een opzomming. En als daar op een gegeven moment iets van eh, de, de reddingsbrigade bij zou moeten komen... dan kunnen we daar in ieder geval over praten... Ik ben ook heel benieuwd uh, hoe het college daarover uh, denkt... maar ik heb er vertrouwen in dat zij met een uh, voorstel komt. En dan had u nog een vraag, geloof ik, met betrekking tot... Parkeerbeleid. Wilt u me even helpen? Parkeerbeleid. Nou, er wordt hier in deze raad de afgelopen jaar steeds geroepen... dat het college geen bevoegdheid heeft om het parkeerbeleid gestalt te geven. Althans, zo is het in mijn belevenis gekomen... Ik vind dat dat parkeerbeleid nu wel gestalte moet krijgen. Dat hoeft niet gelijk morgen te beginnen. Ik kan me herinneren dat de GBZ daar kort geleden een motie over ingediend heeft. En dat, dat qua tijdsbestek op dit moment... Want ik geloof dat ze daar gelijk mee wilden beginnen. Althans in ieder geval volgend jaar. Um, dat was even te vroeg. Maar ik denk wel dat wij uh, op, uh, op redelijk korte termijn daarmee moeten gaan beginnen. Ik heb twee minuut. andere vragen erop gesteld. En, en meneer Kramer, en, ik ga u helpen. De vraag van meneer Kramer integraal? was zo ja. Integraal, inderdaad. En zo ja, komt u dan met een motie? Dus de, de, de basale vraag van meneer Kramer richt zich op een integraal parkeerbeleid. En zo ja, komt u dan met een motie? Voorzitter, uh, voorzitter, ik ga er fors vanuit dat een motie niet noodzakelijk is. Ik uh, ga uh, even richting, uh, richting college. Dus, dus ik wacht even de antwoorden op mijn betoog af. En uh, mocht dat niet bevredigend zijn... dan kunnen we alsnog besluiten om iets anders te doen. Dank u wel. Voorzitter, is het integraal of niet integraal? Dat is even de, de, de kernvraag. De, kunt u die vraag nog beantwoorden, meneer Sander? Ehm... Um, Wilt u even een, een specificatie geven van integraal? Ja, voor, voorzitter, het, het, het, het, het, het zei... Nee, dames en heren. Ja, voorzitter, het is ik een vind, een serieuze het, zaak. Ik, vind het lastig. Ik vind het lastig. gelegenheid om te definiëren hoe hij integraal ziet, want dat is de kern. Nou, integraal is dat mij gewoon overal, laten we het dan maar zo over ja. noemen, over alle gebieden in Zandvoort weer een nieuw parkeerbeleid komt. Ja, precies. Meneer Sandberg, uh, Op... Nou, daar, daar, uh, dat gaat mij te ver op dit moment. Goed, dat is helder. Dan had ik nog meneer Demmers een toezegging gedaan, maar gelet op de tijd ik, leg ik bij meneer Demmers voor. Kan ik meneer Cohen de herkansing geven voor, het, voor de vraag over het parkeerbeleid of is die inmiddels beantwoord? Maar dat is aan meneer Demmers, want er is nog gelegenheid voor één slotvraag. Meneer Demmers. Laten we het maar in de debatronde doen, want ik heb zulke moeilijke vragen voor D66. Nou, ik denk dat D66 u dankbaar is, meneer Demmers. En de voorzitter ook, want de klok tikt door. Dank u wel. Dank u wel, meneer Sandberger. Ja. Wij gaan verder... Shh, dames en heren. Wij gaan verder met het CDA, meneer Metters. Meneer Metters, u heeft het woord. Ja, Dank u wel, uh, voorzitter. Aanwezigen en luisteraars via CFM. Uh, mantelzorgers, in mijn inleiding. Het afgelopen jaar zijn de gemeente Zandvoort en haar inwoners... ernstig op de proef gesteld door het rijksbeleid... in zaken de decentralisaties in het sociaal domein. En dat zal ook voor de komende jaren gelden door opgelegde bezuinigingen en een weinig voorspelbare Rijksoverheid. Waakzaamheid is dan ook nodig voor een behoud van een gezonde financiële basis daarvoor en scherpte in zaken het waarborgen van zorg voor hen die dat nodig hebben. Door dit Rijksbeleid wordt er meer een beroep gedaan op mantelzorgers en vrijwilligers. Deze helden... Help uit naast de liefde en dit is onontbeerlijk... maar het zou eigenlijk alleen een extra aanvulling moeten zijn... op de noodzakelijke professionele zorgverlening. Het CDA staat voor mantelzorgers en vrijwilligers. En prijs ik er ook gelukkig dat het college... de mantelzorgnota en het vrijwilligersbeleid... reeds volgend jaar in plaats van medio 2017 gaat presenteren aan de Raad... Financiën, veel over gezegd, spaarzaamheid en een duidelijke pas op de plaats... hebben er het afgelopen jaar voor gezorgd dat de gemeente Zandvoort... in financieel rustiger vaarwater terecht is gekomen. De schulden worden stap voor stap afgebouwd... en ook de financiële reserves nemen weer gezonde proporties aan. Ook in meerjarenperspectief is een sluitende begroting gepresenteerd zodat er echt stappen worden gezet om de financiën verder gezond te maken en te houden. Dit verdient een groot compliment aan het college. Het is verbeterd en in evenwicht. Ik zal u een paar voorbeelden noemen. Algemene reserve, goede pijl, 6 miljoen, kun je tegenvallers opvangen. Netto-schuld- en debiteurenratio onder normen van 100% en 80%. perspectief. ...structureel sluitend, met enige ruimte voor nieuw beleid. Inkomsten en uitgaven in evenwicht. Geen lastenverhoging voor burgers en bedrijven. Dit is een trendbreuk. Blijft wel nodig om moedzaam te zijn bij het maken van financiële afwegingen. Gelet op risico's aangegeven in het sociaal domein... ...en andere ontwikkelingen bij de Rijksoverheid... Als het gaat om de ambtelijke samenwerking, waar nog een aparte raad...